Een Nederlands marineschip heeft bij Miami zeven drenkelingen gered. Het patrouilleschip De Zeeland pikte de drenkelingen op bij hun gekapzijste bootje. Ze kwamen uit Haiti, India en de Bahama's en zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. Drie andere opvarenden kwamen om het leven, hun lichamen zijn geborgen. De Zeeland is in de regio omdat het schip voor antidrugsoperaties naar het Caribisch gebied vaart.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 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt gebruiken als je een antwoord wilt geven of nog een vraag wilt stellen. Uh, Marja Rutgers wil weten of 2.0, ge dat gebruikt wordt als uitdrukking, om toe te voegen dat iets vernieuwd is, nog steeds wel vernieuwend is. Want in inmiddels zijn veel bijvoorbeeld computerprogramma's al aan de zoveelste versie toe. Dus eigenlijk is het ook een beetje oud en achterhaald. Is het positief of negatief om te zeggen, we gaan over tot plan 2.0? Joop uh, vraagt zich af of bij het overdragen van de zorg van de centrale overheid naar de gemeente uh, waarom dat in één keer. Moet gebeuren en niet uh, bijvoorbeeld per provincie, zodat het allemaal wat geleidelijker gaat. Uh, ben Vriese, die uh, vraagt zich af uh, of er iemand eigenlijk wel voorstander is van het gedoogbeleid. Uh, Thomas wil weten waarom we in Nederland verschillende plaatsen dezelfde naam hebben gegeven... en dat nog steeds voeren, zoals, zegt hij, Oosterwolde, Nieuw-Amsterdam, Dordrecht en Nieuw-Dordrecht en Emmen. Uh, Rudy die heeft in een internaat gezeten... van de Van Lindenhout Stichting in Neerbos bij Nijmegen. En hij vraagt zich af of er meer kinderen zijn die in de jaren zestig daar in het internaat zaten. Het zijn natuurlijk inmiddels volwassenen. Adviezen zijn ook nog welkom voor Ellie... die die vriendin heeft met een uh, ongeneeslijke ziekte... en ook een dochter. En die dochter weet niet wie haar vader is. En Ellie wil heel graag die vriendin die informatie nog ontfutselen... voordat ze overlijdt. Ja, dat klinkt heel uh, geheimhouderig. Maar ja, het is echt heel goed bedoeld als iemand advies voor haar heeft. Bel dan even. Marcello wil het theater in met zijn revue en zoekt. Sponsors. Wie heeft er advies voor hem? Peter heeft de Spineflex of de Spinefix gezien... op Telcel of zo'n ander televisieprogramma... en is op zoek naar mensen die ervaring hebben met het ding. 0800 1121. Timo belde over die hongerwinter. Was dat alleen in Nederland? En hoe kwam het nou? Jerry wil weten hoeveel goud er gewonnen kan worden... uit een oude telefoon. En Helene die belde over Windows XP... dat vanaf 1 april niet meer ondersteund wordt door Microsoft. En ze wil weten of mensen nog tips hebben voor haar... wat ze kan doen met haar tien jaar oude laptop. Zo dadelijk praat ik verder met Ruben. Want die uh, had nog een tip voor Ellie met die vriendin. Met die dochter die niet wist wie haar vader was. Ja, Ruben weet alles van de wet in Nederland. Dus uh, daarover ga ik zo dadelijk met hem verder praten. En blijf vooral bellen naar 0800-1121. Dan draai ik dit, nu dit mooie plaatje over die jongen die wegliep van huis. En waarvan de vader zei, je bent geen zoon meer van mij. Genesis, no son of mine. Well, the key to my survival was never How I could keep saying Trying to find the way out Things were never easy for me Peace of mind was hard mooi liedje. No Son of Mine van Genesis. Heel verdrietig ook. 0800 1121 blijft het nummer dat je kunt gebruiken om mee te doen aan dit programma. Ruben? Ben je er nog? Ja hoor, natuurlijk. Ah, heel goed. Je ging net advies geven... Alleen. Nee, nooit meer. hè? Gewoon een vier uur lang in de, op de achtergrond uh, aan de telefoon. Zeg, uh, je had nog advies voor Ellie. Uh, uh, en je zei, ik moet ja. eigenlijk weten hoe oud die dochter is. Ik had het idee dat de dochter van de vriendin... die dus op zoek is naar de ware naam van haar vader... wel al volwassen was. Dat ze idee okay, kreeg dus, uh, het verhaal. We gaan er paar uit van achter. Ja. Nou, ja. Um, er, zijn, er zijn dus twee mogelijkheden. Ik weet niet of ze behoort tot een geloofsgemeenschap... en of die mevrouw sterfingsbegeleiding krijgt. In dat geval zou ze de dominee... of de pastoor kunnen inschakelen. Anders neemt die mevrouw haar geheim mee in het graf. Meestal is het zo... dat mensen die in het zicht van het scheiden staan... zijn die mensen in staat hun geheim... aan de dominee te vertellen. En als hij... ...haar zo ver kan brengen... Om, haar dat, ...om dat geheim... ...met haar te delen... ...voor ze verscheidt... ...dan heeft hij de naam... ...en dan kan hij na haar verscheiden... ...dus na haar sterven... ...de naam aan de dochter geven. Hmm. Dat is één mogelijkheid. Ja. Een andere mogelijkheid is dat die mevrouw... ...de dochter persoonlijk wordt. Dus de emotie... ...de emotionele muur... ...gaat slechten dan gaat ze nu beginnen met bijvoorbeeld contact, lichamelijk contact te zoeken met haar moeder. Oh. Ze gaat proberen lichamelijk contact te zoeken door haar haren te kammen, door haar in te smeren, oh. gewoon lijfelijk. En terwijl ze dat doet, met haar gaat praten, mm. met haar gaat spreken. Niet de vriendin moet dat doen, maar de dochter. Die moet gewoon die emotionele muur slechten. Die moet beginnen met nu afscheid te nemen in de vorm van verzorgen. En als ik jouw lichaam verzorg, mama, dan ga je niet met dat geheim mee de graf in. Maar dan deel je het met mij, mama. Dan zeg je mij om mij alleen maar uh, gewoon te helpen, niet te lijden na dit lijden. Dan gaan we op de andere mogelijkheden. Ze kan beginnen met een omgevingsonderzoek. Dat betekent dat ze de zusters van de moeder gaat aanspreken. Want meestal is de moeder, heeft haar moeder het geheim van zwangerschap gedeeld met het zijde oudste zus of de jongste zus. Die weten het wel. En dat gaat dat ze met die gaat spreken van weken met wie mijn moeder omging ten tijde van mijn zwangerschap van haar zwangerschap mm -hmm. weken met wie van wie um, weken wie mijn vader is Gewoon direct de directe vragen stellen mocht het komen tot een uitvaart geen besloten uitvaart dus een open uitvaart want daardoor komen ook oude vriendinnen en oh, mensen jeetje jij bent slim ja, ja komen ook mensen die wisten of die weten van... met wie ze is omgegaan, van wie ze zwanger is geraakt. Dat is één mogelijkheid. Als we weer teruggaan op de kerk... vroeger moesten de mensen, als ze een bastaardkindje hadden... ook opgeven wie de vader was. Dat werd dan in rood aangetekend op de stamkaarten. Dus als ze tot een kerkgenootschap behoort... Moet, het, moet zou het mogelijk moeten zijn dat op haar stamkaart, op de stamkaart van haar moeder, haar geboorte is aangekondigd, maar dat daarop staat de naam van de vader. Het zij uh, in, in geheimschrift, maar dat het ook bij de kerk of in de kerkbakken aanwezig moet zijn en dat het bij de kerk bekend moet zijn. Het zou verder bij de gemeente kunnen vragen naar een geboorte. Een geboorteachter is dus geen uittreksel, maar een geboorteachter. Daarop staat uitgebreid alles van de vader, de moeder en uh, de gegevens. Daar zou ze ook informatie van kunnen krijgen. En verder zou ze ook van het ziekenhuis informatie kunnen krijgen. Want nu kun je naar het ziekenhuis gaan en je kunt daar bevallen. Maar vroeger moest je alles opgeven. En... Uit die administratie kan ze dus ook de naam van haar vader destilleren. Dat zijn de mogelijkheden die zij vooral uh, zal moeten onderzoeken. En de vriendin zou kunnen ondersteunen. Maar één ding weet ik. De dominee is hierin zeer cruciaal. Want hij weet veel geheimen van zij die op het kerkhof liggen. Hartstikke goed Ruben. Dankjewel. Oh, okay. Nou, ik had nog één antwoord op de vraag van die meneer met die naamborden. Ja. Yeah. Uh, uh, vroeger was Nederland nog geen staatkundige eenheid. En mensen, we hadden zeven provinciën hier. En mensen die trokken van de ene provincie naar de andere. Uh -huh. En ze namen dan de plaatsnaam mee. Maar we hadden niet alleen provinciën hier in Europa. Nederland had, kende ook overzeese provinciën, zoals Suriname. Suriname. Mm -hmm. En in Suriname heb je ook namen van de polisten, zoals Donburg, Groningen, Nieuw-Amsterdam, Wageningen. Al die plaatsen heb je ook in Suriname. Dus het zijn meervoudige namen die werden meegenomen door de mensen die zich verplaatsten. Ja, natuurlijk. Maar... Ja, ja. Nee, dankjewel, Ruben. Een goede nacht nog. Ja, uw opdracht. Tot de volgende keer. De Wat zeg je? Geef u de krep of niet? De krep? Nee, dat ging ik net doen. Oké. Okay, maar doei. toch bedankt voor het meedenken. Doei. Ja, het is tijd om uh, de opgave van de cryptogram. van uh, Even kijken. Het cryptogram. De crypto van vannacht door te geven. Uh, de opgave luidt als volgt. Uh, en, uh, ik, ik zeg het vast. Uh, het is een vrij simpele oplossing. Dus uh, bel vast 0800 1121. De Het antwoord bestaat uit acht letters. En de opgave is. Het klinkt. Alsof hij een stevige straal produceert. Het klinkt. Alsof hij een stevige straal produceert. Altijd een opgave uit de actualiteit. En de oplossing kun je doorgeven. 0800 1121. Um, John Vermeulen, hallo. Ja, hoi. Hi. Nou, ik wacht al zo lang, ik weet nog ineens waarvoor ik gebeld heb. Nou, dan hang ik weer op. Erg zeg. Ik hang gewoon op hoor, ik krijg wat tuit. tuit, tuit ja, krijg je ja. nu. Dus bedenk Dat maar wordt... wat. Die mevrouw kan in ieder geval heel goed gasmaaien, dat zeg ik wel net. Maar dat was het beantwoord van Timo. Nou, nou, dus ik heb dat te wachten om Timo je antwoord te geven. Daar zijn we een stap voor. Maar wat bel je nou over? Je moet even gaan nadenken nu. We gaan niet tien minuten praten over dat jij vergeten bent waar je een antwoord op wilde geven. Ik wou ingaan op dat Timo, weet je, vanwege die hongerwinter. Vanwege wat de problemen dan waren en zo. Maar ja, die vrouw had al zoveel gezegd. Ik had alles opgeschreven, maar kon alles doorschappen nou op. Dus je hebt nu een onleesbaar papiertje. Ja, nee, het was uh, in ieder geval ook vanwege slechte weer. Je had de hele oorlog ook heel slecht weer. Vandaar dat de oogst ook totaal mislukt is. Dat was vijf Oh, was het was, het was het natuurlijk ook oorlog. nog winter. Ja. Ja, ja. Al die oogsten waren ook mislukt. Dat was eens nog wat kan toevoegen. Ja. Was Lekker kort, maar krachtig. Fijn dat je daar voor anderhalf uur in de wacht hebt gezeten, John. Ja. Ik, ja, we ik wens je een goede nacht. Dank je wel, hè. Ja, hoor. Doei. Doei. Louise. Of Louis. Dat kan ook. Of gewoon helemaal niemand. Dat kan ook gebeuren, natuurlijk. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt gebruiken Goedenacht. om een vraag van antwoord door te geven. Hallo, met wie? Louise. Dag Louise, hi. Ja, goedennacht. Astrid, uh, dag. Nacht, ik, ik heb een vraag. Ja. Uh, misschien. Uh, ja, het, het is nog een kort dag nu, uh, tot zes uur. Ja, we maar kunnen het proberen. In ieder geval, mijn vraag gaat om: van hoe kan het dat als je bijvoorbeeld uh, de TV aan hebt. En daar uh, de radio op heb aanstaan, zeg maar. Dat er vertraging in zit yeah. naar de radio die je gewoon aan hebt staan. Ja. Yeah. En ik denk trouwens, uh, mijn oplossing is pissebak. Um, de oplossing van het cryptogram bedoel je? Ja. <laughs> ja, maar dat mag niet hè, wat je nu doet. Maar het is ook fout... Maar je moet. Oh sorry, nee, maar... ja, er nu... Weet je nee, dat er nee, nu nee, zeker nee, 200 nee, nee. mensen proberen sorry, sorry, om te bellen sorry, om de dame. antwoord van de crypto sorry, dame, door te nee, geven? Gewoon maar, je maar, kans grijpen om een juist. beetje maar, maar, er tussendoor nee, te nee, glippen maar, maar, en de prijzen uit de prijzenkast in de wacht te slepen. Ik wil helemaal <laughs> niet. Doen. Maar het gaat mij daarom dus. Ja. Van, hoe kan het dat ja. die vertraging? Ja. Als ik mijn tv aan heb. Ja dat uh, daar uh, heb ik dan nu uh, de, de, de radio op aanstaan, zeg maar. Ja. Op mijn tv. Ja. Dat kan tegenwoordig allemaal, hè. Ja. En ik heb mijn uh, gewone uh, stereo aanstaan. Ja, ik kijk achterom. En uh, dan kijk ik even naar radio, Maar hoe kan het dat ik dan die vertraging van het tv... Mm -hmm. in... Mm -hmm. ter plekke... Ja. Hoe kan, hoe kan, hoe, hoe kan die, die vertraging daarin zitten? Dat er een vertraging in zit, uh, bijvoorbeeld net zoals op tv... van als je iemand belt. Of net zoals misschien in dit geval dat, dat er iets tussen zit. Dat kan ik begrijpen rechtstreeks. Ja. Maar hoe kan het van dat het in huis gebeurt? Is daar iemand die daar misschien een antwoord op weet? Ik heb ook nagedacht over chip en het ei. Oh, het is en altijd denk... fijn als iemand dat doet. Want het is geen vragen in deze uitzending. Maar... Nee, nee, nee. nee. Ja. Ja, maar ik, ik, heb, ik, heb, ik heb er heel goed over nagedacht. Als je erover nagedacht hebt, ja. Nee, dat is heel serieus. Er ja. uh, was uh, ooit eens een, uh, een kip en een haan. En die kip die ging eieren leggen. En net als dat vrouwtjes bijvoorbeeld eitjes hebben. Hè? Het, hm. het wordt niet bevrucht of... Wel bevrucht. En ja, wij hebben het uh, opgenomen als. Ja, het te gaan bakken. als het niet bevrucht is. Dat vind ik niet grappig. Nee. Nee, maar, maar ik bedoel. kijk aan de andere kant. Ja. Kijk de haan en de kip. Ja. Weet je wel? Ja. En, en Dat weet aan ik de wel. andere kant. Ja. wat was je nou eerder? Het kip of het ei? Ja. Nee, een kip, een kip en een haan. die zijn er. En een kip. Nou, die hebt het ei gelegd. En nou, die wordt niet bevrucht. Nee. Nou, dan wordt die gebakken. Nou, ja. wordt die wel bevrucht, dan, dan is het door de haan. Ja. Er, er zit toch een logica in? Ja, maar Louise, hè? Het is een heel klein dingetje hoor, maar waar komt die kip uit? Die, die, die kip, die, die zijn net als... Jij en ik, als, als, als vrouw en man... Ja. zijn we ooit eens geboren. Ja. Er is vanuit ontstaan. Net ja, waaruit. Louise, waaruit. Ja, vanwege waarschijnlijk die oerknal. Nee, maar ook, nee uit een ei, hè? Ja, ja. maar ook... Nee, nee maar, nee, maar oké. Okay. Een, een, een vis, een vis die, heb, die, die schiet kuit. Ja, huh? komt ook uit een ei. En, en, Ei. Ja. Nou, oké, okay, wij eten die ei erop. Nou, oké, okay, ja. worden die eitjes niet bevrucht. Nee. Nou, dan, dan eten we ze op. Ja. De, dus er is niet, wat was het eerder, het kip of het ei? Uh, het is gewoon een kip en een haan. Nee. Die zijn net zo goed als man en vrouw. Nee, uh, nee mannetjes mannetjeshond en een vrouwtjeshond. <lacht> die kan wel nee. ja, uiteindelijk ook uit ei. grappig, ei. Nee. Hij is wel grappig, hè? Nee, nee. Nou, nee, maar ik vind hem wel grappig bedacht. Ja. Maar er zit wel, er, er zit wel een logica in, toch? Nee. Vanwege. Nou, goed. Eh, we, stel, we parkeren de haan even. Ja, oké, okay, we parkeren de haan. Maar de... Die, die, die was er ook. Ja, maar die parkeren we even. Dan zitten we ja. met die kip. Ja. Waar komt die kip uit? Die, die, die was er net zo goed als dat, uh, dat, nee. als dat er mannetjes en vrouwtjes waren. Nee, maar man, ja, ja, ja, ja, ben, Jij bent een vrouw. Ja, en, maar ik vind het nogal en, makkelijk en, en wat je man. doet. Ik kan het ook. Ik zeg ik ook het verhaal net, van de net, kip en het dat, ei. De... En ik zeg ja, wij gewoon... Hebben, ja. wij, wij hebben ons eisprong <laughs> gehad. Iedere keer weer. He? Maar dat, dat gebeurde ja. op een andere manier. Ja. Nou, en een kip die legt ja. die, die, die, die een ei en die wordt niet bevrucht... En uh, nou, die haan, die is er ook, dat is het mannetje. <lacht> nou, het mannetje en vrouwtje, oké, okay, nou, het, het, het oh. wordt niet bevrucht. Ja, geweldig hè? Nou. Ja, ik weet niet hoe ik erop kom hoor, maar ik vind hem wel grappig. Maar dus <lacht> ei, uiteindelijk heb ik het idee van, ja. dat uh, over uh, die haan, ja. die is er ook altijd al geweest... En uh, die, die script moet je gewoon zien als, als je dat ei legt zonder dat hij bevrucht is door die haan. Ja. Dan is het gewoon een mensuatie, heet je. Ja. Nou, bedankt. Ja, nou... Ik had het niet... Nou, ja, ik ging bijna zeggen, ik had het niet willen missen. Maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn. Nee, maar... Nee, maar <laughs> Er zit wel iets in, hè? Nee, helemaal niet. Het is echt... Een, ik, het is echt nee, het is een mannetje onzin mannetje verhaal, Louise. Nee, het is, het is een mannetje en een vrouwtje. Ja, mannetje en een vrouwtje. Maar als je het harder gaat vertellen, wordt het niet duidelijk, hoor. Nee, dat <laughs> maakt niet uit. Oh. Oké, okay, dan ga ik het zachte, de, Dan ga ik het zachte ei leggen. Ja, ga jij maar een zachte <laughs> nee. ei leggen. Hé, hey, toch ieder, bedankt, maar, hè? In ieder, maar maar ja. in ieder geval... Mijn ja. vraag dus is dus van hoe kan het... Dat als je de tv. Hoe kan het geluid. in dezelfde wooninrichting, zeg maar. Ja. Het woonhuis. Ja. vanuit de, de tv ja. die aanstaat. en dat die bij de radio later ontvangen wordt of andersom? Hoe, hoe is dat mogelijk? Heeft iemand daar antwoord op? 0800-1121. Do you be tonight? So I put my beddress on. Boy, I was so right.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 Be to move in the body, yeah. Slow Come on and dance with me, yeah. Touch it. Oh, you know what I'm saying. And I haven't said a thing. Keep the record playing. Slow down and dance with me. Yeah. Slow. buurmeisje Carly Minak. En slow was dat, naar aanleiding van de vraag van zojuist van Louise. Hoe kan het dat in hetzelfde huis het geluid via de televisie... later komt dan het geluid van de radio? Helene wil graag weten hoe het zit met Windows XP. Dat wordt uh, vanaf uh, 1 april niet meer ondersteund door Microsoft. En zij vraagt, af hoe, uh, vraagt zich af hoe het nu verder moet met haar tien jaar oude laptop. Jerry wil weten hoeveel goud er nu eigenlijk in een telefoon zit want er schijnt goud in telefoons te zitten. En Peter is op zoek naar iemand die een Spineflex of een Spinefix heeft besteld... via zo'n televisiereclame en wat de ervaringen ermee zijn. Marcello wil sponsors voor zijn revue in het theater. Uh, Rudy is op zoek naar andere kinderen die in de Van Lindenhout-stichting... of het Van Lindenhout-internaat in Neerbos hebben gezeten... En eens even kijken. Ben Vriezen zocht mensen die voorstander waren van het gedoogbeleid. Joop wil weten waarom de overheid niet geleidelijk de zorg overdraagt naar de gemeente maar in één keer. En Marja Rutgers wil weten of de uitdrukking... 2.0, als in we gaan over tot plan 2.0, nog wel positief is... nu er inmiddels ook plannen 7.0 of 28.0 kunnen zijn. 0800 1121 als je nog een antwoord wilt geven, doe het dan snel... want we hebben nog maar een klein half uurtje in deze uitzending. Erik, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Ik vond het wel een makkie deze keer. W uh, wat? Oh, de oh, je belt zeker de over het, het cryptogram, hè? Oh. Ja, gezien de actualiteit vond ik het nou niet heel moeilijk. Nou ja, ik had net nog iemand aan de telefoon die het fout had. Dus, oh. uh, dus je hebt wel een hoop praatjes, maar je moet natuurlijk eerst nog even over de brug komen voordat de beer geschoten is. Zal ik dan maar proberen het waar te maken? Nou, dan geef ik nog een keer de opgave voor de mensen die nu wakker worden. Dan kunnen ze nog een halve seconde meedenken. Het ja. klinkt alsof hij een stevige straal produceert was de opgave. Acht letters. En wat dacht je dan, Erik Bos? Ik dacht dan, plasterk. Ja, gemeen eigenlijk, hè? want die man die heeft het al zo zwaar met die naam. Ja. ja. Dan ga jij hem ook nog treiteren s'nachts. Dus nou, ik treiter hem niet. Ik maak er gewoon een uh, woordelijke uh, puzzel van. Ik denk dat hij ligt bij te komen, dus hij hoort het toch niet. Ik denk ook, die, die man die heeft sowieso maar anderhalf uur slaap per nacht nodig... maar die pakt hij dan wel altijd net tijdens nachts. Dat is echt heel flauw. Um, ja. Even, wat was de actualiteit dan, hè, hè, hè? Nou, dat die, uh, uh, hij heeft een beetje dom gedaan. <laughs> hij is een beetje dom geweest, ja. Ja. Nou ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Hij ligt in uh -huh. ieder geval flink onder vuur deze week. Ja, ja. laten we het daar maar ophouden. En daarmee is dan ook de oplossing hartstikke goed, Erik Bos. Waar woont je oh, huis? Zo. Mijn huis woont uh, in Amsterdam. In Amsterdam, nou dan ga ik aan de prijzenkast schudden. En wat eruit valt doe ik in de envelop en stuur ik op naar Amsterdam, oké? Okay? Dat is fijn. Veel plezier ervan. Ik heb ervan. een vraag aan jou als je het goed vindt. Ja. Naar aanleiding van jouw uitzending van vannacht. Ja. Geloof jij ook niet dat uh, de hoeveelheid gekken en warhoofden die jij aan de lijn krijgt... <lacht> uh, want dat, ik ben een trouwe luisteraar en ja. het verschilt van uitzending tot uitzending... Ja. ...verschilt het vaak enorm. Ja. Dat het toch iets te maken heeft met de maan. Nou... Ik kijk, ik kijk net naar buiten en het is bewolkt, dus ik kan het nu niet zien. Nee, maar ik maar heb ik ook heb... een beetje het idee dat het volle maan is vannacht. Ja, daarom vraag ik het. <laughs> uh, nee, ja, dat denk ik wel eens. Maar ja, ja. Het, het, het verschilt inderdaad van nacht tot nacht. En ja. ja, het is natuurlijk een prachtige dwarsdoorsnede van de nachtelijke samenleving. Ja. Maar het is, is grappig, zo. de mensen die het cryptogram oplossen hebben altijd het gevoel dat zij nou net die ene enorme, wakkere, ja, nuchtere, dat er geen, dat er geen zijn, intelligente, geen, uh, ja. uh, ongevaarlijke gek en ja. Nee, precies. Maar dankjewel Erik, toch? Ja, leuk laatste half uur nog. Ja, ik, uh, ik wens jou hetzelfde. Dag! Dankjewel, bye. <laughs> Dag. 0801121 Michael? Goedemorgen. Goedemorgen, Michael. Hallo. Zeg het eens. Ik had net al uh, aan een hele aardige meneer wat doorgegeven. Oh, gezellig. Ja. Ik heb een vraag. Ja, nou zeg het maar. Ja, anders bel ik je niet. Nee, zou je bijna denken, hè? <laughs> het had ook een antwoord ik kunnen zijn. Ik heb een ontzettend mooie groente- en fruitkraam. Ja. Toevallig. Uw collega, zijn vader zit daar ook in. Joh. Ja, dat is zo. Ja. Mijn stiefzoon, die is 13. Ja. Die heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In mijn VOF. Ja. Hij is nu 14 geworden. Dat is uh, vorige afgelopen maand. En hij kan geen bankrekening. Nee. En toen werd stil. Nou ja, ik wacht op het vraagteken. Nou, het vraagteken is... waarvoor kan iemand zich wel inschrijven... bij de Kamer van Koophandel? Ja. Yeah. Ik krijg gewoon netjes... Uh, papieren terug van de belasting. Van, joh, je bent de jongste ondernemer... van uh, Nederland. Ja. Yeah. Hij is bij RSBS 6 geweest. Hij staat in de Telegraaf. Hij staat in het op zondag. Yeah. Maar... Hij mag niks op zijn bankrekening. Dat is grappig. Dus de vraag is... hoe kan het dat iemand zich wel kan inschrijven... bij de Kamer van Koophandel... maar geen eigen bankrekening mag openen? Ja. Oké. Okay. Nou, ik ga de vraag dat voorleggen... De aan van het, van het, van het van. enorme luisterpubliek van Radio 1. We <laughs> hebben nog 24 minuten. Ja, dat heb ik al gezien. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Maar ik, ik, ik vind het een beetje frappant... Ja, nee, dat is wel duidelijk, ja. Kijk, weet je, weet je wat het meest gek is? Nou. Er wordt heel veel publiciteit aan gegeven van... joh, je bent de grootste, oh, ja, je bent de jongste, je bent dit, je bent dat. Ja. Nou, ik ken een beetje televisieland. Oh. Nou, er wordt anderhalf uur wordt er opgenomen. Ja. Er wordt, nou ja, was wel grappig. De jongste spruit deelt spruiten uit. <laughs> <laughs> ja ja, ja. <laughs> ja. Maar dat was ook echt zo, die gaven we weg. Ja. En puntje, bepaaldje hoor je eigenlijk helemaal niks. Niet van, de, niet van de Kamer van Koophandel, niet van de bank, niks. Nou, bel ik de bank op. Ik zie al die jongen die wordt ingeschreven. Hij moet het een keer gaan overnemen. Ja. Let op. Ik, uh, nou, ik probeer al een Googleden. tijdje op te letten, ja. Nee, let op. Ja. Sorry, nog een keer. Dan ja. nou, ga je op Google, ga je zitten, oh. dan vragen ze over een handlichting. Een handlichting? Ja, dat weet niemand. Maar Michael, heel even, want ik, ik begrijp dat het je dwars zit. Maar als we nee, er wel... helemaal niet. Waarom oh. niet? Ik, oh. ik ben hartstikke trots op dat jongen... Nee, dat begrijp Eigenaar, ik. Ik ben mede-eigenaar geworden. Ja, dat is ook wel duidelijk. Maar als we erover blijven praten tot 6 uur. dan kan er niemand natuurlijk naar 0800 1121 bellen. om het antwoord door te geven. Dat is ook waar. Ja. Dus, uh, dus de vraag blijft. hoeveel er verder ook over te vertellen valt. dat jouw stiefzoon van 14 zich wel kan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. maar geen bankrekening mag openen. Hoe kan dat? Nou, sterker nog, <laughs> hij mag niet eens bij me ingeschreven. Dus. Stel dat jij en ik, dat gebeurt niet. We hebben verkeering. Nou, Met Michael. We hebben gezamenlijke rekening. Hoeveel jaar ben jij? Nou, ik ben 45. Oh. En loopt het goed, die groente- en fruitkraam? Heel erg goed. Ja? En, ja. En, de, en de moeder van die stiefzoon van jou? <laughs> is, dat, uh, is dat een uh, sterke vrouw? Ik zeg altijd, het is inimini. Oh, nou, ik hoor het al. Goed, maar hij kan zich niet bij jou is. Er komt nog veel meer informatie over die hele toestand met de Kamer van Koophandel. Maar lang verhaal kort, je wil een antwoord op het feit... waarom hij geen bankrekening kan openen op z'n veertiende. Hij kan niet eens... Dus als ik zeg Astrid en Michael... Ja. Dat staat op één pasje. Ja. Oh, Michael toch. Ja. Dat heet een zakelijke rekening. Ja. Maar zodra je gaat bellen met de bank... Ja. Dan zeggen ze, dat kan niet, nee. want hij is 13. Oh, nou, hij is dan in dit geval, is hij vorige maand is 14 geworden. Dat mag ook niet. Oh, nee, dus dat, mag je niet. Kun je, dat kunnen we natuurlijk niet de hebben. Dan moet je zomaar 14 worden. Maar Michael, Michael ja. ik weet niet hoor, maar mijn zoontje van drie heeft een eigen bankrekening. Dus ergens gaat er iets niet goed ja, in de communicatie. Dus dat klopt niet. Nee. Nee, dat klopt niet. Maar de, de clue is, hij mag niet een gezamenlijke zakelijke bankrekening met jou hebben. Ja, waarom niet? Nou, het lijkt mij dat een dertienjarige gewoon nog niet mag werken... en dus ook geen geld mag verdienen en dus ook dat geen zakelijke wel, bankrekening. hij gaat netjes naar school. Ja. Nee, er zijn afspraken over. Oh. Hij gaat netjes naar school. Ja. Hij moet natuurlijk zijn studie doen. Ja. Nou, en dan, dan mag hij twee uurtjes, drie uurtjes mag hij mee op de markt. Oh. Toch? Dat nee. mag... Uh, volgens mij mag dat niet als je net 14 bent. Ja, dat mag wel. Als jij zegt dat het mag, dan spreek ik je niet tegen. Want in onze relatie ben jij de baas, Michael. Nee, de, de ja, de dat de is, de is de lijkt de me de duidelijk de voordat de je me in mini gaat noemen. Hebben we, netjes, ja. we hebben wel netjes. We hebben het wel netjes uitgezocht. Ja. Wat hij mag. Die jongen die moet gewoon leren. Oh. Nou, hij heeft één dag. Ik noem maar wat. Woensdagmiddag. Oh, alsjeblieft, zeg nee. We gaan niet ook nog de werkweek van je stiefzoon doornemen. We gaan. Uh, uh, uh, de vraag nee, lijkt maar, me meer dan niet, duidelijk. Ik heb hem werken. vier keer gesteld. Uh, laten we... Ik heb, nee, maar. Michael, we hebben nu nog 19 minuten, waarvan ik nog 2 minuten 41 uh, Diana Ross en de Wistars wil draaien. Dus dat, dat betekent door, dat we effectief, oh, gelukkig, dat we effectief nog 16 minuten hebben. Als je nog één keer begint over de werkweek van je stiefzoon, dan gaat het gewoon echt niet meer wat worden met een antwoord. <lacht> nee, dat nee. wordt hem ook niet. Dus 0800-1121, en nu hang ik op. Hem, sorry. Oké. Okay. Hey, toch bedankt hè? Nou, als is, ik, weet, ik wens je nog in, hele, in ieder geval een hele goede morgen. Ik snap wel dat jouw jou stiefzoon in die kraam moet staan, want jij hebt de hele nacht met de radio gebeld. Nee, dat is niet waar. Oh. <laughs> en dan bij haar gaat nu naar school? Ja. Althans, hij ligt nu te slapen. Ik ging echt bijna ophangen. Ja. <laughs> nou, <gaan we laughs> nee, ja, ik ophangen. deed het nu zelf. Ja, we gaan nu ophangen. Doeg <laughs> Michael. Oké. Okay. Daar. Nou, ik ben benieuwd of ze iemand een oplossing heeft. Ja, ik ook. Oké. Okay. Doeg! 0800 1121 sikko goeiedag. Goeiedag, even over die hongerwinter en Jeannette. Het klinkt echt heel grappig. Even over de hongerwinter. Nou, even. Nou, ja. Mijn ouders, grootouders, die zaten in Friesland en in Drenthe. Ja. En die hadden niets te klagen over eten. Ja. Er was altijd voldoende te eten. Mm -hmm. Zelfs mm -hmm. in Twente, waar mijn grootvader in het verzet zat, van vaderskant, hadden ze altijd bij de boeren te eten. Altijd. Tijd. Mm -hmm. En het begon eigenlijk achter Utrecht, want mijn oom, die was tier uit de Duitse Weermacht en dus dubbelstviel voor Engelsen, die uh, ging de Duitse kampementen af en dan kreeg hij royaal te eten. Ja, maar er waren toch nee, echt was... wel mensen met honger hoor, ook. Tussen Den Helder en Rotterdam was het armoedtroef. Ja. Dat is één grote puinhoop. En de mensen stierven als ratten. Ja. Ze konden nog niet eens begraven worden. Ze werden in in in de, kartonnen kist in de kerken in, in Amsterdam neergelegd. Mm -hmm. Zo erg was het wel. Ja. En langs het Wapenburg in Leiden werden alle bomen omgehakt. Ja. Dus toen het in 1945 bevrijdingsdag was, stond er geen boom meer langs het Wapenburg. Nee. Dus in het Westen, wat wij het Westen noemen, zeg maar van Den Helden tot aan Rotterdam... was ja. het echt armoedroef en echt honger. Ja, dus, de, dus uh, dat was een beetje de geografische ligging van de honger, zeg maar. Ja, ja. want in het, mijn grootouders van beide kanten hebben nooit honger gehad. Hmm. In Friesland hadden ze zelfs een tuintje achter het huis van een, een 100, 200 vierkante meter. Dan zit ik ook wel eens te denken dat we eigenlijk een tuintje nodig hebben. Voor de zekerheid gewoon. Nou ja, goed, langs het spoor zijn tuintjes genoeg te vinden bij de ja. volkstuinen. Nee, maar dat is natuurlijk een grapje. Dat, dat hadden ja. we toen niet. Nee. Okay. En het ja, heeft ook mee inderdaad te maken dat uh, de grote rivieren voor de geallieerden een hinderpaal waren over. Zeker, want alle bruggen waren vernield. Ja, maar ja, dat maakte ook meteen weer die, uh, uh, de verplaatsing van mensen en van voedsel weer moeilijker. Ja, precies. Ja. Nou, Sikko, dankjewel. Ik ga door, want anders krijgen we ze allemaal ja. niet meer beantwoord vanavond. Uh, ik heb vanuit. trouwens een, een, een leuk uh, nieuwe crypto voor je voor volgende week. Oh jee, ja en nu dan? Zal ik hem dan even geven, een, een nieuw crypto? Dat je hem nu geeft en dat mensen hem volgende ja. week moeten oplossen. Ja. ja ik, weet, ik weet niet of dat. Nee, dat vind ik administratief te ingewikkeld. Dat lukt me niet. Nee hoor, ik geef hem gewoon even terug aan de centrale en dan geef hem door. Oh ja. Of je belt volgende week weer, dat is misschien makkelijker. Want anders moet de, moet de centrale dat weer ergens gaan administreren tot volgende week. Dat schiet natuurlijk niet op. Ja, jullie zijn twee handen op één buik, kom. Oh? oh ik geloof dat ik nog een flinke evaluatie heb straks. Dankjewel, hè, Sikko. Alsjeblieft, hoor. Dan. Dag. Dag. Um, Louis. Louis. Louis. Louis, Louis, Louis, Louis. Hallo? Nee, hoor. Is er iemand aan de telefoon? Want... Uh... Ja. Nou heb ik met Michael opgehangen. Louis, is, de telefoon. Louis is aan de telefoon. Ja, dat verwacht je niet. En waar bel je over? Ha hallo? Hallo, daar. Louis is aan de telefoon. Hallo, Hilversum maar Louis. Ja? Zeg het eens. Ik... Nou, ik heb twee antwoorden. Gelukkig. Eén voor die mevrouw over die uh, snelheid. Ja. Dat is heel simpel, je hebt het ook met twee radio's. Je kunt een radio hebben ja. die je gewoon in, in het kanaal hebt zitten. En de andere radio is een, gewoon zo'n uh, die door de lucht komt. He? Dus die geen antenne en ja. geen elektra aansluiten. Dat is mijn lievelingsradio die door ja, de lucht dus komt. Ja. Met een kabel gaat het langzamer, lijkt gek, maar dat moet helemaal door als direct door de lucht. En dat is met tv ook. Want ja. tv komt via de kabel. Dat is punt 1. Oké. Okay. Dan punt 2 voor de, uit de oorlog. Ik was net zo oud als die mevrouw. Die team moet even zijn Of mensen die dit niet meegemaakt hebben. uit zijn hoofd zetten: dat honger, eh, honger is als ja. er oogsten slecht zijn, enzovoort. Als wie weg is? Dat, als er oogsten. Voor, gewoon nu. Ja. Als er een oogst slecht is, is de ja. honger. Ja. Of allemaal water, of wat ook. Ja. Dat was in de oorlog niet. Er was voedsel zat alleen. De moffen pikten alles in. Als ik, we hebben in Rotterdam, heb ik het meegemaakt, mm -hmm. gebombardeerd hadden ze op die gebombardeerde velden, hadden ze voedsel staan. Zo gauw als dat uh, geoogst werd, dan moest hij dat aan de moffen overgeven, in de hongerwinter. Ja. Want die hadden voor hun eigen dingen, uh, eigen militairen, helemaal niks meer. Dus dat werd gewoon, als je wat had, hongertocht, hè, wat je, heb ik ook gemaakt, doet er verder niet toe hoe dat is, kwam terug met voedsel en bij de IJssel werd het ingepikt door de boven. Ja. Want je bracht het over de IJssel binnen. Dus dat was het grote probleem. Er lagen mensen dik, nou als een olifant, die waren gestorven vanwege de hongerordeeling. Oh, Ze dus lagen gewoon op straat in Rotterdam, in Amsterdam... Mijn ochtends waren er, nou, bosjes mensen, zoals die meneer vertelde. werden ze opgeschept gewoon op een vrachtwagen. En dat ging niet. Had je gewoon een gewone begrafenis, dan kon je nog misschien een kartonnen met krijgen. Maar dat was de hongerwinter. Ja. Maar Louis, ook... Louis, nee, sorry hoor, maar we kunnen een documentaire natuurlijk maken van, nee, van anderhalve goed. maand over nee, de hongerwinter. Maar dus ja, dus de honger zat niet in dat er geen voedsel was. Niemand kreeg voedsel, want alles werd in die uh, bezette gebieden ingepikt op plaats. Want de mogen hadden zelf niets. Nee. nee, duidelijk, dankjewel. Oké, okay, doei. Goeiendag nog, dag Louis. Uh, Frans? Ja, goedemorgen, Frans Tempelaars. Uh, goede, uh, goedemorgen, uh, goedemorgen, meneer Tempelaars. Tempelaars, u? Ja, zeg het maar. Ja, maar Frans. Ja. Ja, goed. Ja. Uh, ja, wat die honger betreft, dat, dat klopt wel een beetje. Want mijn zuster en mijn broer zijn in de oorlog ondergebracht bij broer. Maar ja. daar bel ik niet voor. Oh. Uh, ik bel over dat goud in de telefoon. Ja. Uh, even vooropstellen, ik weet niet of er goud in mobiele telefoons zitten. Maar als het erin zit, dan is dat heel heel. Dat is gewoon niet te wegen. Zo weinig. Oh. Ik heb, vroeger heb ik uh, telefooncentrales gebouwd voor de PTT... En daar was in uh, bepaalde contacten ...zat daar platina in verwerkt, omdat dat beter geleid. En dat is ja dat is zo weinig, dat kun je gewoon niet wegen. Dat is hetzelfde als, ik weet niet of je het celgebouw kent, uh, aan, aan, de, aan het ei in Amsterdam. Nee. Het celgebouw. Nee. Nou ja, oké. Okay, dat, uh, dat is dan enorm veel glas. En in het glas is goud verwerkt voor, uh, als een soort zonnewering. En dat gaat over enkele grammen. En als je, je wil niet weten hoeveel ramen dat zijn. En als je daar langs gaat, dan zie je ook al die ramen van goud zijn gewoon. Dus als er dus uh, goud in een telefoon zit, is dat enorm weinig. Niet, niet te wegen gewoon. En, en, en, maar wordt het er wel uitgehaald? Dat, dat weet ik niet. Ik denk wel dat ze dat kunnen scheiden. Zou je over, denken, hè? Over, over honderden miljoenen telefoons zal het wel wat opleveren natuurlijk... Maar het, het, het is zo weinig, dat zeg ik, dat platina, dat wordt erin gedaan, omdat het uh, goed geleidt. Hmm. E, Edelmetaal, Het geleidt heel goed natuurlijk. Uh, het begint bij koper en uh, hoe edeler het metaal is, hoe meer het geleidt. Oh. En uh, ja, daarom denk ik, als er goud in zit, dat het daarom goud in, in een telefoon zit. Kijk. Maar... Ik weet van mijn werk dus van vroeger dat het dat, dat platina, dat het heel is. Dat, dat kan je niet voorstellen, gewoon. Zo weinig als daarin verwerkt wordt. Maar, maar wat deed je dan voor werk? Ik bouwde telefooncentrales voor de PTT. Oh ja. De PTT bestelde vroeger, ja, dat moet je even voorstellen. Als heel wat anders en nu, dat waren vroeger nog mechanische centrales. Met mm -hmm. draaiende assen, als zo'n nummer gekozen wordt. En was snel heel geratel in de centrale. En uh, ja, die centrales werden door de PTT besteld. Bij, bij, ik werk zelf bij de ITT. En daar werden ze besteld, maar ook bij Philips en Ericsson. Ja. Daar kwamen de centrales vandaan te En er zat toen al goud in? Uh, platina. Oh ja. In, in, in contacten. Oh ja. Dat, uh... Ja, maar dat schiet dus niet op. Zijn zulke kleine hoeveelheden. Nee, dat, dat is niet een leek is dat ze gewoon niet uit te halen. Dat is uh, zo weinig. Dat zeg ik, die, die ramen, dat al, in, in, al die ramen, enorm veel ramen in het celgebouw. Dat gaat over gaat uit. Ja. Maar in al die ramen. Maar dat had je al verteld, niet. Frans. Dankjewel. Ja, Oké. Okay. Okay. Goede dag, want het is inmiddels negen uh, minuten voor zes. Dus ik zeg nu fijne vrijdag. Zes uur is er nog ongeveer. Uh. Is het nog nacht? Om zes uur begint dat tot. Oké, okay, nou goede nacht dan de komende oh, acht minuten ja doei ja, <laughs> 0800 1121 Niels ja hi hi uh, ik had wat even te melden nog over het XP hmm, Windows XP vanaf 1 april ja, niet meer ondersteund ja. hoor ik net van Helene. ja maar ja dat, dat klinkt een beetje ernstiger als het, het eigenlijk is oh want het, het lijkt net alsof uh, uh, Windows XP dan per 1 en gewoon uh, het gewoon niet meer doet ofzo. Maar dat is uh, helemaal niet waar. Uh, je hebt gewoon uh, ja, uh, de ondersteuningsprogramma's van Windows XP. Zoals uh, dat zijn de drivers van de, de hardware. Uh, die door uh, andere fabrikanten, zoals van de videokaart eventueel. Even van, van, van, uh, ja, de spulletjes die er dus in zitten, de hardware. Die, die gaan niet meer ondersteund worden, want die mensen die hebben op een gegeven moment, ja, dit zijn gepasseerd, die zullen dan gaan we ons niet op de toekomst zitten. En ze kunnen niet alles maken, want dan gaan ze een verlies maken natuurlijk. En vervolgens heb je dan nog de, de flashplayer en je Java, dat is uh, voorop als je op internet zit. Als die programma's uh, verouderen, dan loopt jouw uh, computer meer risico om besmet te raken met uh, malware en met andere nareigheid. Nou. Dan je het dus gewoon wel doen. Ja. Al wil je met Windows 95 uh, nog gaan rommelen. Dat moet je lekker zelf weten. Maar ja, je komt er niet verder mee. En je hebt toch het gevoel dit, dat je dan 1 april je laptop open doet. En dat die het gewoon niet meer doet. Nee, dat is onzin. Uh, maar je hebt een heel mooi alternatief. Kijk, vooral die mevrouw die had een 10 jaar oude laptop. Nou, als ik een 10 jaar oude heb, zou hebben. Dan zou ik gaan, gaan uh, denken van nou, dat was het tijd voor een nieuwe. Ja. Maar met een 10 jaar oude, helemaal natuurlijk. Ah, nou ja, maar niet iedereen die, uh, denkt daar zo makkelijk over als jij. Ja, ja maar dan, ik bedoel, ik, het is gewoon te oud Oké. Okay. Maar ja, je, kan het, je kan het nog wel aan het werk krijgen. Dus je hebt tegenwoordig, uh, ik denk dat je daarmee op de hoogte bent, want die telefoon tegenwoordig heb je allemaal uh, Android op. Ja. Ja, en, en, en je hebt ook uh, uh, Ubuntu. Ja, Wat het hebben we het ook? Systeem. Ubuntu. Oh. Dat is een bestuurssysteem dat wordt vooral in de derde wereld gebruikt. Vooral omdat het gratis is. En oh. het is uh, uh, ja het is eigenlijk een soort Android, maar dan met een ander schilletjes. Oh, het wordt toekomst. allemaal veel te ingewikkeld, Niels. Dat gaat niet meer. Nee, niet. Maar ja. Sorry, ik ben er niet ja, zo in thuis. Uh, nee, maar die, voor die mevrouw bedoel ik. Die ja, maar die, ook, die mevrouw zit uh, toch ook niet mee te schrijven van... oh, ik ga een ander besturingssysteem aanschaffen? Ja, maar dat is gratis. Dat kan oh, ja. je van, moet je maar eens even over googlen. Moet je, ja. op Ubuntu, uh, Ubuntu? .org, moet je daar gaan. Oeboetoe.org. Het klinkt op een of andere manier. Ja, ja. Ja. Uh, nee, dat is gewoon een soort Android. Ja. <laughs> dat je tegenwoordig op de telefoon hebt, maar dan een ander schilletje doen. En als je dat gewoon op een oude computer uh, uh, ja. zet... Dan gaat hij nog jaren mee. Okay. Het ziet er ietsje anders uit, maar Ubuntu. het is allemaal hetzelfde gewoon. Ubuntu. Ja, Ubuntu. Ubuntu. Dankjewel, hè? En dan kan je ook nog een lijstje downloaden. En dat houdt in dat. Je, die kan je de, als je die downloadt, kan je branden. branden. En je zet hem erin. En dan uh, komt het niet geïnstalleerd op je computer, dan kan je er eerst bij testen. Ah. Of, nou. het, of het je wat lijkt. Nou, het zijn het allemaal hele light. nuttige adviezen, maar nu is het genoeg. Onthouden, Ubuntu. Ja, Ubuntu. Dank je wel, hè? Doe 0800. Oh, ik zeg 0808. De 1121 uit gewoonte. Maar we hebben nog maar vijf minuten. En Deanna Ross staat ook al te trappelen. Dus uh, eens even kijken. Ja, Martin van, uh, van uh, de chat. Die heet op de chat Baghera En die houdt gedurende de uitzending zo'n beetje bij. Wat er zowel op de chat. en ook vaak nog in de mail. en op Facebook en op Twitter uh, beantwoord wordt. Uh, Martin, we hebben nog een paar vragen openstaan hè? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, uh, kom maar snel door. Nou, die 13-jarige jongen die zich kom inschrijven bij ja. de Haan van Koophandel. We ja. Hebben we drie opties? Ja. Um, als goed is, heeft een van zijn ouders ook uh, getekend, want die uh, moet meemachtigen. En dan kan die ouders samen met hem wel een rekening openen. Optie 2 is, hij gaat naar de kantonrechter en hij vraagt handlichting. Dat betekent dus dat hij als een meerjarige wordt verklaard. Ja. Dan kan hij ook een bankrekening openen. Maar ik begreep dat het een VOF was. Ja, van En dan zou stiefvader. ook een van de andere tenoten de rekening kunnen openen. En dan kan die stiefvader gewoon zelf de rekening openen? Ja. Oké. Okay. Even kijken, Marcelo, hoe komt hij aan sponsoren? Hij kan ja. gaan kruidvunden. Ja dat, leek me eigenlijk, ja, dat had ik moeten zeggen natuurlijk. Want dat leek me eigenlijk wat hij wilde doen... maar dat hij zelf het woord nog niet kende. Nou, bij deze. Ja, ja. Uh, in dus crowdfunding, de mobieltje... dat is via de sociale media mensen zoeken... die uh, geloven in je ideeën en daar geld voor beschikbaar willen stellen. Ja, precies. Ja. Even kijken, in een mobieltje zit voor 32 cent aan goud... 2 cent aan zilver en oh. 10 cent aan palladium. Doe maar. Ja, daar word je nog eens rijk van. Oh. Dus als je... een uh, als je, uh, Even kijken, 35 cent? Nou... 32 cent. Oh, 32 cent. Dus uh, nou, als je dan flink in de telefoon zit... Nou, dan moet je echt wel uh, het bij het hele dorp inzamelen... wil je er een nieuwe voor kunnen kopen. Dan ja. uh, heb je net je postzegel eruit om het op te sturen. Ja, precies. Even kijken, uh, dat fitnessapparaat... Ja, de Spineflex. Nou, de spine ervaringen flex. op de chat zijn niet echt veel belovend. Waren er best... mensen op de chat die daadwerkelijk zo'n Spineflex fix hadden aangeschaft? Nou, niet zonder. Ik heb dat apparaat. Maar oh. in ieder geval alle apparaten bevielen niet. Oh. En uh, het beste advies wat ik heb langsgekomen is dat hij het beste gewoon naar de chiropractor kan gaan. oftewel de kraker. Ja, of bijvoorbeeld de huisarts. Ja. Of de huisarts. Ja. Even kijken, die originele uh, plaatsnamen. Ja. Nou, even kijken, Hans Brinker, ja, vergeet me de naam, maar die kwam er mee. Ja. Uh, de naamgeving van de plaatsen zijn in het verleden door mensen in een bepaalde buurt uh, bedacht. En ja, die hadden niet in gaat dat ergens anders in het land die naam ook in gebruik was. En dan zegt hij erbij, en dat vond ik interessant, namen werden vaak gegeven omdat een plaats bepaalde kenmerken had. Mm -hmm. Zodat namen met lo, dat betekent bos, of ja. berg, heuvel, dam en voorde, en voorde betekent door waar de plaats veel voorkomen. Zo heb je bijvoorbeeld Oxford in Engeland en Koevoorden ja. in Nederland. Ja. Maar dat is ook hetzelfde. Het Voorden is een door, uh, doorwaadbare plaats ah. waar de koeien de rivier konden oversteken. Kijk, dat had je dus niet willen missen in je ontwikkeling. Ja. Ja, dan over dat kip en het ei verhaal waren twee oplossingen. Of die kip die komt uit een kindersuppriese ei. Of het is uit een niet gevonden ei die de paashaas had achtergelaten. Ja, ja. Of, de, of het ei plofte. Maar ik... Maar, ik nou ja, goed. Ik, oh, die kip en het ei, daar komen we vast nog wel een keer op terug. Daar hebben we nu Blijkt geen tijd leuk. meer voor, want dat is zonde van Deanna Ross. Had je nog meer? Nee hoor, dat was hem. Hartstikke bedankt, Martin. Ik spreek je volgende week. Tot volgende week. En dan hoop ik dat jij er ook weer bent. Want dan is er natuurlijk een nieuwe aflevering van Nacht, zuster. Dag.